Bij een bomaanslag in Irak zijn 42 mensen om het leven gekomen. 65 mensen raakten gewond. Volgens de politie waren twee bommen geplaatst bij een restaurant in een plaats ten noorden van Bagdad. De aanslag komt vlak voor de bekendmaking van de uitslag van de parlementsverkiezingen, die nu elk moment kan plaatsvinden. VN-gezant Melkert heeft al laten weten dat de resultaten geloofwaardig zijn. Hij roept alle partijen op de uitslag te accepteren. Koningin Beatrix heeft in Valkenburg aan de Geul het jubileumjaar van de VVV officieel geopend. Valkenburg was 125 jaar geleden pla de plaats waar de deuren van de eerste VVV van Nederland opengingen. De koningin liet 3000 ballonnen op, opende een expositie op de kasteelruïne in het centrum van de stad en woonde een concert van André Rieu bij. In de 2000 jaar oude Romeinse zaal van de gemeentegrot werd dat gegeven. De VVV viert het jubileum dit jaar met aanbiedingen en speciale jubileumroutes. Johan Cruijff is benoemd tot erevoorzitter van FC Barcelona. De directie van de Catalaanse voetbalclub heeft unaniem ingestemd met het voorstel van voorzitter Laporta. Het erevoorzitterschap is een erkenning van Cruijffs rol als speler en trainer van de club... en als inspirator van de huidige successen. Het weer...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 Of cheese high in the sky. The same that he dropped the old. Jazz, live vanuit Hotel Hoogland onder de rook van de watertoren met Fred Kroosberg presentatie techniek Roy Haldeman en Jasper Jesper Boer we zitten aan de koffie op dit moment met Daniel Huijing. Hij is de oprichter van de Zandvoortse lokale radio ZFM. En na een volgend nummer gaat hij iets vertellen... hoe dat allemaal 20 jaar geleden zijn beslag heeft gekregen... en hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan. Ik ben erg blij dat Daniel er is... want hij komt helemaal uit Duitsland, zes uur gereden... op familiebezoek... Maar ook bereid om hier in de uitzending nog enige nostalgische blikken in het verleden te gaan werpen. Maar laten we eerst gaan luisteren naar Dizzy and Gats met het nummer I Let The Song Go Out Of My Heart. De opname is uit 1953 en 1954 van deze cd met Dizzy Gillespie en Stan Getz. Wat een heerlijke muziek is dit. Ja, aan tafel is aangeschoven Daniel Huiling, helemaal uit Duitsland gekomen. En een van de oprichters van deze lokale omroep hier in Zandvoort. Daniel, hartelijk welkom. Dankjewel, Fred. Ja, we kennen elkaar, hè? want 18 jaar geleden toen uh, kwam je bij mij thuis om wat tegels op te halen. En toen zag je dat ik wat bovenaan wat spullen had. En toen heb je me eigenlijk gestrikt. Hè? Voor, het, uh, voor het jazzprogramma, precies. Want uh, in die tijd kon ik met Henk niet meer uh, alle zondagen vullen. Henk kon het niet meer uh, aan. Henk Stroobach was precies. dat. Precies. Ja. En uh, toen hebben we dus uh, nou, zo gedacht, waarom doen we het niet uh, om beurten? En dan zoeken we iemand die ook interesse heeft. En uh, nou, die hebben we dan in, in jouw persoon gevonden. Ja. En jij bent eigenlijk... Um, een stabiele factor uh, sindsdien uh, in uh, CFM. Ik, ik niet zo, want ik ben het uh, daar een paar jaartjes dan uh, toch afgehakt. Ik was, uh, bij mij was de, de pijp leer, leeg. En uh, dat was ook vermoeiend die tijd. Het was voor mij uh, heel vermoeiend wat ik gestudeerd uh, heb in, in die tijd. En dat ging ook niet helemaal goed met, uh, met CFM en het bedrijf, daarnaast wat ik had in het uh, verhuur van geluid en licht. En, uh, was allemaal een beetje te veel. Maar het was een interessante tijd. En ik uh, denk er ook af en toe nog wel eens aan terug. Niet alleen maar in positieve zin, maar uh, <laughs> toch wel uh, met, met een lach op het gezicht. Ja, dat is pionier geweest, neem ik aan. Ja, ja dat was uh, best wel een zware, zware tijd. Ook vooral omdat we. Het is niet alleen het oprichten van een omroep. Je moet uh, technisch uh, een heleboel kennis hebben. Je moet ook uh, met de politiek contact opbouwen en, en een lobby opbouwen. Je moet uh, bij het oprichten van een lokale omroep ook veel met verenigingen... en zeg maar een, uh, een afspiegeling van de, van de plaatselijke bevolking... moet je je vertrouwd maken, omdat die in de programma gaat moeten. En uh, je moet ook je heel goed... Um, realiseren dat, dat je dus een uh, programma moet aanbieden wat niet zoals we dat voorheen hadden bij de, in de piraterie, waar we dus ook uh, ik geef het toe, uh, het is uh, inmiddels toch verjaard ja, dus, uh, het, ja het is verjaard, er uh, ja, waren er meer hè, die je als piraat hier in Zandvoort ja, Rob, Rob Harms was uh, ook ooit in die tijd is uh, op die manier bezig en die had ook uh, in het begin nog geen tijd voor ons is later dan erbij gekomen Um, wij waren er klaar mee. We waren in Overveen uh, aan het piraten geweest. Al een tijdje. Maar uh, dat was dan op een gegeven moment ook... Uh, is de interesse een beetje verloren. Dat was ook de tijd dat mijn broer gezegd had... Ik doe niet meer mee. En toen ben ik met Lennart... Lennart uh, Achternaam. Lennart Groot op zoek gegaan naar een partner in Zandvoort... Om de omroep op te richten. Dan hebben we... Uh, Bas de Baar, ik geloof, via de school uh, en uh, door, uh, door interesse vragen uh, ja, ervoor kunnen vinden. Ik weet niet meer precies hoe, hoe we aan hem gekomen zijn, maar het was in ieder geval een gouden greep. Ja, inderdaad. En uh, dan zijn we met, uh, met Bas de Baar naar uh, notaris Gielen... Ja. Gegaan. ja, die ook in Zandvoort. Die is inmiddels, dacht ik, met pensioen. Met, uh, met notaris Schiele had ik al een goed contact... vanwege de oprichting van de stichting... Uh, de commerciële stichting... waarmee we ook geluid- en lichtverhuur deden. Dat, was al, dat is een oudere stichting. ZEP heet die. En uh, die, had, ja, de, de, die heeft daarbij uh, ondersteund. Uh, heeft ook, geloof ik, een oogje toegedaan bij de, bij de kosten... Het was niet zo duur als normaal, want hij vond het een leuk initiatief en heeft ons daarbij ook op weg geholpen en ook nog een paar tips gegeven wat de politiek betreft. En, uh, Goed, ja, we, we praten we... zo weer even verder, want anders dan is het alleen maar uh, gepraat. Ah, bon. Maar er moet de, natuurlijk de, muziek de, absoluut de... tussen. Uh, die is bestemd voor uh, Charles Duif de volgende plaat. Die ligt op dit moment in het ziekenhuis en die is de vader van uh, Sven Duif en dat is een zanger in aantocht. Die is nog heel erg jong. Uh, Charles Duif is de drummer van uh, de band van Ruud Jansen en zijn zoon die uh, kan er wat van. Laten we nummer, uh, luisteren naar zijn uh, demos. Demo heet dat. het eerste nummer Crimee river. True. well you can cry me a river, cry me a river, I cried a river over you. Ja, dat was Sven Duif met Crime in River. Een aankomend talent. En uh, dat is natuurlijk zo: een radio als deze, radio -omroep als deze, is altijd een goede leerschool. En dat uh, merken we nu vanavond ook weer. Want de techniek is in handen van Jesper Boer en Roy Haldeman. Een goede leerschool. Was dat ook in de tijd dat jij daar bezig was? Want ik hoorde je in het eerste gedeelte even vertellen. Dat je had die ervaring opgedaan. Contacten gelegd. Technische zaken kwamen in orde. Heb je daar veel geleerd? Kan je er iets over vertellen? En wat doe je op dit moment? Daniel Huijing. En Daniel Huijing is een van de oprichters van deze lokale omroep. Ik heb er zeker heel veel van geleerd, Fred. Uh, ook omdat we... Uh, moesten, ik heb uh, nadat de mensen van, ik geloof, Zandvoort, de Zandvoortse actualiteitenrubriek, ik weet niet meer hoe die, hoe, die, hoe die toen heette, die zijn ja, door uh, een beetje vijandelijke uh, uh, houding en ook openlijke kritiek, die we eigenlijk uh, ja, hadden geprobeerd, uit te ruimen in die tijd, um, toen relatief snel weggekomen bij CFM. En toen moesten we dus uh, een actualiteitenrubriek vullen. En dat heb ik dan ook gedaan op zaterdagochtend. Dat is er nog steeds. Goedemorgenzand voortdraaien ja, dat nu. Ja. En uh, daar hebben we ook steeds meer uh, nieuw bloed mee naar binnen gehaald jonge Zandvoorters die dat interessant vonden om ook dat mee te maken. En uh, daar zijn er ook een aantal blijven hangen, die, uh, die daar ook veel uh, ja, kennis hebben opgedaan. En een, enkele daar, daarvan zijn uh, zelfs in de nationale omroep terechtgekomen. Ja. Ja. Weet je nog wat namen uit die tijd? Nou, ik weet dat uh, Torwalt de Geus ja. en uh, de jongeman die, die jij nog aangesproken hebt, die in België nu, ja, nu zit. Inderdaad. Heer, uh, ja, inderdaad. En, uh, en er zijn er nog een paar. Van de Goes. Ja, precies. Zijn, uh, zijn vader hadden we ook gestrikt, weet ik nog. En die had ook een hele goede... Uh, Goede bijdrage, heel professioneel was dat. Ja, die was even in de studio tijdens die zeg maar, jubileum uitzending van CFM Jazz. Ja. En de man heeft een, een manier van praten, daar word je helemaal koud van. Het ja, ja. is heerlijk om dat te horen. Dat is zo. Ik had uh, af en toe echt het, uh, het gevoel dat daar meneer Dulvers zelf zat. Als je hem zo hoorde praten, want die had ook zo'n beetje zo'n stem. En uh, dat waren uh, echt goede tijden. Ik heb er zelf ook veel van geleerd. Wat doe je tijd. nu? Ik ben nu uh, in Duitsland bij een grote pompen- en afsluitenfabrikant uh, in het projectmanagement onderweg. En eigenlijk is dat ook wat ik toen al uh, ben begonnen te doen. Ja, dat uh, was ook uh, in halfweg zat die zaak ook. Hè? Want ik ja. heb uh, in het verleden bij Trevifonteinen gewerkt... En dat, dat was echt fonteinenwerken. En dat ging met pompen. En ja. die firma uit Halfweg, die doet in pompen natuurlijk. Nog Precies. steeds zo. Ja, ja. Nog en, steeds. En dat heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. Dat is niet alleen maar meer fonteinen. Daar is veel meer aan te pas gekomen. Ook uh, energiecentrales en uh, uh, het leegpompen van, uh, van polders. Uh, alles, alles wat je kan bedenken. Zo. zo. Chemie. En en doe je de verkoop of doe je de coaching wat. Uh... Ik heb een tijdje verkoop gedaan, ook van afsluiters. Uh, daarna heb ik de webshop opgebouwd, uh, nog een paar uh, projecten begeleid. En uh, ik ben een via mijn laatste project in, als afdelingsmanager uh, van een speciale afdeling die ervoor zorgt dat zeg maar, de. Producten die weer terugkomen, retourgoederen weer verkoop, verkocht kunnen worden. En uh, vanuit mijn projectmanagement ervaring ben ik dan het uh, projectmanagement voor het de, voor de hele onderneming gaan opzetten. Zo, als ik het. Uh... Kort samenvat, dan zou ik dus eigenlijk kunnen zeggen van mensen, eh, probeer af en toe ook eens een keer als vrijwilliger bij een ZFM te komen werken. Want daar kan je een hele hoop op doen. Ik hoor eh, omgaan met conflicten, eh, zorgen dat je sponsors bij elkaar krijgt, technische zaken, eh, het werken met de soldeerboud. Eh, het sjouwen van de apparatuur, het verzorgen van de programma's, het uitzoeken van muziek. Allemaal een springplank eigenlijk, zo'n lokale omroep. Voor een uh, ja, soms niet alleen leuk vrijwilligerswerk, maar ook voor een professie. Laten we even gaan luisteren naar heerlijke muziek. Ik heb uh, James Morrison op dit moment op de cd-tafel. En het nummer is Better Man. There was time I had nothing to give and I needed shelter From the storm I was in When it all got too heavy You can't rip my way And I want a home I wanna say that you. Gee, gee, I'd like to see you looking swell B-A-B-Y, baby Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell Baby, till that lucky day You know darn well, baby I can't give you anything but love Tot Ja, dat was Ella Gerald met I Can't Give You Anything But Love, Baby. Tegenover mij Daniel Huining, een van de grondleggers van CFM. Twintig jaar geleden was dat en alles begon een beetje in de Watertoren. Was dat de eerste locatie waar jullie van start gingen, Daniel? Ja, dat, daar zijn we begonnen. Voor Zandvoort. We hadden ook uh, nog uh, het uh, Panorama Hotel op het oog... Tenminste wat de zender betreft. Maar uh, toen hebben we toch ook uh, die locatie Watertoren gevonden. We zijn ons uh, na een paar gesprekken met de restauranthouder. Uh, zijn we het ook eens geworden over het plaatsen van de zender boven. En uh, ja, nadat we dat technisch dan uh, onderzocht hadden was dat in orde. En toen zijn we de ruimte gaan bekijken. Hebben we uh, een muur erin moeten bouwen. Daar had geloof ik nog een neef van uh, Lennart Groot uh, een, een adviserende rol erin en door die muur hadden we dan zeg maar, die, die voorruimte wat uh, de lounge was en daarna kwam je dan in, in de studio en dan in de keuken en uh, dat was allemaal nog een beetje behelpen in het begin, nee er was nog een ruimte tussen zelfs dat was de, de Noodstudio. Met onze, onze platen, daar stonden, dan ook op een gegeven moment mijn platen die steeds minder werden. Hoe die weggekomen zijn, weet ik niet meer. Maar het was in ieder geval dat was ook niet zo'n leuke ervaring. Um, maar uh, het opbouwen van de studio was uh, op zich heel interessant. Uh, ik heb toen net zoveel, misschien nog wel meer techniek gedaan als de jongens die hier zitten. En uh, ook uh, in die tijd was dan ook. Rob Harms erbij en, en een paar jongens uh, die hij dan meegenomen had. Daar ging het uh, met de techniek een stuk uh, vooruit. Ja, was een interessante tijd. Oké, okay, wel eens in het water gestaan daar in de watertoren? Uh, later wel. Uh, toen nog niet. Ik weet wel dat, uh, dat de schilders uh, een keer uh, flink bezig waren met twee componenten verf. En dat de dampen bij ons beneden in de kelder aankwamen. En dat was niet zo gezond. Dus toen moesten we tijdelijk uh, de, de ruimtes verlaten. Er was ook één presentator bij die ook uh, last van astma had. Zo. En die, uh, die vond dat niet leuk. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik weet nog wel één anekdote dat op een bepaald moment... Uh, uh... Zou er een plaat gedraaid moeten worden. Maar die startte op de een of andere manier niet. En ik hief naar jou. Want jij deed toen de techniek mijn handen ten hemel. En ik weet nog dat je zei. In één ding komt in orde. Je sloeg met je hand op de tafel. En de arm van de pick-up kwam precies in de groef terecht van de plaat. Die was uitgekomen. Nou, dat is toch een mooi verhaal. We gaan luisteren naar Tom Waits. Met het heerlijke nummer Tabletop You. Hallo, One it's No light, no air, no sound. That's for you, Liz. It's black darkness. Black darkness. Today, someone cares for what it's worth, I'm with you. Peace and love is what a soldier misses. Stepping on a soul with blisters, writing in a code to witness. My thumb's going numb, bones get sore, what a Christmas. I guess this life gets dark. I ain't complaining, don't get it twisted. Got food on the table, my homies and my missus are with this. Yes, Daddy's still alive, mama feeling right. Brother keeping it just as real as I. We don't make the same choices, but who am I to criticize, live and let live, die and let die? Wasn't always on point, took my time to get my business right. Still ain't birthing, but no longer worthless. Ain't nothing more worthless than a rebel without a purpose. I know you heard this, people. Bitch, Black Dog La vie se passe tranquillement en ce moment, mais je demande de temps en temps est-ce que les gens avec lesquels je vis cette vie aujourd'hui sont-ils présents Quand la présent sur Terre sera fini, sont-ils prêts pour savoir le jour vient où on ne peut plus jamais se voir jour noir se dessine dans cette histoire, c'est la raison d'être, pour la raison qu'on peut être, musicien ou même des politiciens peut-être. De toute façon faut jamais qu'on le regrette de mettre Et du qui bouge, la tête c'est la fête Sans musique ça va être mon cœur qui n'arrête Pas moi à cause de tous ces mots qu'on écrit Pour toi, voilà pour moi Imaginer la vie sans famille ou musique Me donne une tête qui tourne alors je crie en public Donnez-moi plus d'air car j'ai plus d'air Et aime-moi faire Kijtmans Hip Hop Orchestra met het nummer Pitch Black Darkness. En Kijtman helaas heeft al aangekondigd dat hij alweer iets anders gaat doen. Hij was de relevatie van het Noordzee Jazz Festival. En we zijn natuurlijk bekend wat deze jongen die heel veel in zijn mars heeft ons in de komende jaren weer gaat uh, voorschotelen. Voorgeschoteld staat nu ook Anna Ternheim en zij speelt Somebody Outside. Georgia, Georgia, the whole day through, just and old sweet song keeps keeps Georgia on my mind, low on my mind. Oh my mind. <laughs> well, well, well, well, well, well, well, well, well say the hey now, hey now, hey now, hey their arms reach out to me Oh, their eyes smile tenderly For the peaceful dreams I see back to you from Santa Georgia now peace now peace no peace I find She keeps you gentle on my mind. reach out to me. Just an old sweet song Just an old sweet, just an old sweet, just an old sweet song Keeps you, keeps you All on my mind, on my mind On my mind Georgia On My Mind van Van Morrison. En het begint alweer te dagen naar een uur wat uh, van de jazz alweer voorbij is. Techniek uh, die is in goede handen vandaag van Jesper Boer en Roy Haldeman. En ik ben Fred Koosberg. presentatie. Maar we gaan nog verder met draaien natuurlijk. En in het tweede uur kunt u ons verder nog horen. Want ik heb een gast bij me. En dat is Daniel Huijing, een van de oprichters van ZFM. En in het uh, tweede uur direct ook nog laten we hem nog aan het woord. Maar... Eerst maar eens even muziek met Grover Washington met No Tears in the End. 106.9, straks meer.